8 uur Maatschappijleers met het NOS Journaal. Zorgverzekeraar Menses heeft een prestatiecontract afgesloten met tien ziekenhuizen en de Nederlandse Hartregistratie. Ze hebben afspraken gemaakt over een nieuwe manier van betalen voor dotterbehandelingen en bypassoperaties. Tot dit jaar kreeg een ziekenhuis voor elke operatie die opnieuw moest worden uitgevoerd een tweede keer betaald. Dat verandert dit jaar. Ziekenhuizen die beter presteren dan verwacht krijgen meer betaald. Andersom gaat minder geld naar ziekenhuizen... die slechtere resultaten halen dan gemiddeld. In India zijn zeker zeven doden gevallen... bij massale protesten van mensen van de laagste kasten... Die betoogde tegen een omstreden wet die wordt afgeschaft. En daardoor gaan mensen die de zogenoemde Dalits discrimineren of misbruiken voortaan vrij uit. Demonstranten blokkeerden straten, stations en overheidsgebouwen. En op sommige plaatsen liepen protesten uit de hand. Betogers vielen bussen aan en staken politiebureaus in brand. Israël is niet langer van plan om Afrikaanse migranten uit te zetten naar landen in Afrika. Volgens de Israëlische regering is er een akkoord met VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR om de migranten in plaats daarvan op te laten nemen door westerse landen. Het gaat om zo'n 16.000 mensen, voornamelijk uit Eritrea en Sudan. Het is niet duidelijk welke landen er allemaal bij de deal betrokken zijn, maar volgens premier Netanyahu gaat het in ieder geval om Canada, Italië en Duitsland. En bezoekers van de Efteling hebben vastgezeten in een achtbaan. Dat gebeurde vanmiddag in de Baron. De karretjes van de attractie kwamen op het hoogste punt vast te zitten... vlak voordat de achtbaan de vrije val naar beneden maakt. Hulpverleners wisten de inzittenden na twintig minuten te bevrijden. Niemand raakte gewond. Waardoor de achtbaan vastliep is niet bekend. Het weer vanavond en vannacht regenachtig. Het koelt af naar zo'n 9 graden. Later opklaringen. Morgen eerst droog. Later vanuit het zuidwesten buien, mogelijk met onweer. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NW-journaal. Kunststof. En Bas Heijnen is de gast, schrijver, denker, columnist bij NRC Handelsblad. En uh, overmorgen houdt hij een bergreden een, ja, een bergrede in de Bergkerk in Amersfoort. Daar kunnen mensen nog naartoe trouwens, meld ik maar even bij deze. En 10 april gaat er een uh, vierdelige televisieserie van start... met de titel Onbehagen. Heel uh, persoonlijk uh, gekleurd, uh, uitgangspunt. We hadden het net al heel even over je moeder. Mm. En we hebben dat fragment klaarstaan. Kunnen we haar even laten horen? Ja hoor... Voor. In Zwanenburg waren er vliegtuigen. Dat houden met uh, u krijgt een vijfde baan en daardoor minder geluidshinder... dat is natuurlijk uh, grove onzin. Want uh, het is Schiphol alleen maar te doen om capaciteitsvergroting. Dit is mijn moeder in 1971. Opstandige burger van het eerste uur. Ze blijkt over een vooruitziende blik te beschikken. En daar zijn we absoluut tegen en daar zullen we voor vechten dat het niet gebeurt. We hoorden van Cornald Maas, hele goede vriend van je... dat je haar heel vaak uh, de columns voorlas. Vroeger, ja. Toen ik van Vrij Nederland schreef, zeker. En uh, in het begin ook van NRC wel. Want zij had een heel goed uh, uh, taalgevoel. En uh, het was altijd, dan had ik zo'n column af... dan las ik hem voor en dan... Op het moment dat ik iets voorlas, dacht ik aan zo'n woord... wat er eigenlijk uit moest, dan zei ze dat moet eruit. Dus dat klopte altijd dan wel. Dat, dat, dat, ik, dat, hoor, dat zag ik dan zelf ook wel. Dus ja, nee... Uh... Ze was heel, heel scherp. En, en ze, ze, ze, ze las tot op hoge leeftijd uh, las ze mee. Hmm. Zeg maar. en, en, en je zei het ze is overleden. Ook heel maar kritisch hoor. Want uh, ik heb wel eens in een tv-uitzending... een uh, TV actualiteitsprogramma gezeten. En uh, toen dacht ik, ja, toen had ik over zo'n onderwerp... waarvan ik dacht, van ben ik eigenlijk gaan zitten? Is dat ijdelheid? Of, uh, en dan belde je dat ik op en zei... hoe vond je het? Toch wel hopend dat ze het goed vond. Ze zei, nou, Bas, om het eerlijk te zeggen... begrijp ik niet wat je daar deed. Oh, <laughs> had ja? ook, ook meestal wel gelijk oh, en, en daar kwam die opmerking vandaan. Want dat uh, stelde Cornald Maas in het laudatio dat hij hield bij, bij mm het -hmm. BZ Hoofdprijs. Hou jezelf schaars. Dat ja, ze dat, dat zei ze had, altijd. Ja, ze had altijd, en, Dat vind ik wel mooi. Ze zei altijd, ja, hou jezelf schaars. En ga niet overal zitten. Uh, als je ergens gaat zitten, probeer dan ook iets... Uh, iets, iets zinnigs. Iets, met een reden ergens te gaan zitten. Niet alleen maar omdat je zo graag gezien wil worden. Mm. En, nou, dat, dat was... Uh, nee. en gaat jou dat een beetje goed af? Ja, ik bedoel, je bent natuurlijk niet... Vrij van ijdelheid en je maakt fouten, zoals ik net uh, schrijf, maar hij nou, probeer wel uh, ja, uh, de dingen te doen die ik heel graag wil doen. Hmm. En heb je haar dan zo geïnternaliseerd dat je haar inderdaad, uh, dat je haar hoort, als je nu schrijft, of voor deze nou, serie bijvoorbeeld? Dat denk ik niet hoor, we moeten dat niet. Het uh, uh, uh, uh, grappige is haar manier van formuleren, herken ik wel dat zoet houden als hoe ze dan begint dat, ik herken het van haar maar ik zie ook wel een ritme in bepaalde zinnen dat het is nog wat langer fragmenten dus ja. niet allemaal wordt het niet gebruikt maar dacht ik oh ja oké okay, uh, ik weet van wie het komt ja, ja. en je lijkt op de hè ja, je zei net wel dat ze heel knap was ja nou dat was ik vroeger ook op <lacht> uh, die leeftijd wat toen zij gefilmd was uh, ook nog <lacht> dat, dat, dat uh, wees jij heel precies uh, nee dat nee, vroeger was ik uh, zit ook dat dat was uh, nee ze was ik vond er erg knap in toen ik het terug ja, zag. Ja, ja, ja, ja, zo cool. denk je vaak niet over je moeder. Maar, dat, maar los daarvan... Ja, het is wel iemand die... En mijn vader ook, hoor. maar die, die, En Zij was het literaire. Zij las uh, Wolkers, schreef, Die generatie, hè, poëzie. Maar vooral wolkersreven. Dat waren ook die, ja, een beetje de brutale schrijvers van die jaren. En dat vond, zij, uh, vond ze spannend. En ik weet ook nog wel dat ze... Op hoge leeftijd kreeg ze een, een boek van een... Uh, ja, ik ga geen namen noemen, maar dat is niet zo aardig. Van een schrijfster die best wel uh, bekend was. Ook allerlei prijzen had gehad. En... Uh en toen, had ze, het had, <laughs> toen zei ze. Ik zei: Wat vond je ervan? Ze zei: nou, Eerlijk gezegd, een beetje een oude tuttenboek. Geef mij maar Dimitri Verhulst. <laughs> ja, dat was van mijn moeder. Ja. En dat ja. was ze al oud. Want toen Dimitri was al in de, de tachtig. Maar ja, ja. ze had helemaal geen zin in dat. Uh, in, Getut. In ja, een beetje dat bra ja, die brave uh, boeken die. Voor, een paasontbijt? Want kijk wat ik voor jou heb. Gewoon een cadeau. Oh, lekker. Dat, dat, dat, dat vond ze ook getut. Of kwamen moederdag die zo en zo daar moest je een niks paasontbijt... Hebben. Van, nou, we, we hebben een familie die nooit zo op de, op de rituelen is geweest. Uh, dus zo'n paasbroodje schuif jij gewoon naar nou, te zijn? Nou, die, die ging wel op. Bij ons in de familie, <laughs> onze familie gaat wel alles op, helaas. Maar het is... Uh, uh, nee, de, de, de moederdag vieren of uh, die plichtmatige dingen... Dat, nee, het moet ook, nee, maken. ook daar was het zo'n beetje, het moet dan wel echt iets zijn, dat is, ja, dat ja. is, wel, en dat is wel iets. Wat je hebt dat ik probeer ook, weet je, dat je als je te veel uh, ja, gaat leunen in, in, in, in wat je toch al kan of gedaan hebt. Of, uh, dan dat is, mm -hmm. dat, je moet het wel op iets nieuws ontdekken. En dat is bij deze serie. En bij de vorige serie ging over uh, de volmaakte mens van twee jaar geleden, ging over biotechnologie. Nou, ik kan niet zeggen dat ik daarvoor veel van, van wist. Alleen het heeft mij enorm aan het denken gezet. En allemaal die, die technologie, wat ook kan, genetisch kan met mensen. Uh, hoe wij over dertig jaar iedereen met iedereen kinderen kan krijgen... Op basis van huidcellen die dan omgewerkt worden tot, ja. vraag me niet precies hoe het geldt, maar tot stamcellen en dat vruchtbaarheidscellen van gemaakt. Dat maakt het uit. In 90 jaar kan met een 3 jaar een kind krijgen. Het heeft niks met seks te maken, maar het genetisch materiaal kan kinderen maken. Dus wij maken ons ontzettend zorgen over van alles en nog wat. Maar, maar het komen er komen dingen op ons af die, die <lacht> onze wereld oneindig veel meer gaan veranderen dan de dingen waar wij ons nu, uh, waar we elkaar uh, over maken. discussiëren. Ja. En, en misschien al te lang over dezelfde dingen discussiëren. Dat is wel zo. Nog even Terug naar het onbehagen. Want zoals gezegd, je hebt dus verschillende denkers wereldwijd uh, ja, ontmoet, ja. ondervraagd. Uh, historici, antropologen, ja, uh, biologen. Uh, ja. biologen uh, jonge activisten ook. Bijvoorbeeld ja. uh, die man uit uh, Engeland. Mattia, ja, ja, je, je? Raoul Martinez. Ja, ja Martinez. Ja. Uh, Rutger brechtman achtige uh, figuren. Ja, dat is een goede vergelijking. Ja. Ja. Die, een... die stille tocht. Ieder, ja, ieder bij Cranfield Tower zijn we geweest. Ja. We zijn voor een flatgebouw wat afgebrand is. In het hartje van Londen. Dat weten mensen nog wel, denk ik. 71 doden. En dat staat Met dat goedkope niet-brand. Precies. Dat is eigenlijk een symbool geworden. voor de. Uh, het is in een hele dure wijk een soort council flat geweest... die dan met slecht materiaal, waarop bezuinigd was... waar de, voorzien, de veiligheidsvoorschriften was mee gesjoemeld. En dat is een soort symbool geworden voor de, ja, de ongelijkheid, de scheefgroei. Dan eh, hebben we het over het economische verhaal van, van, van Engeland. de gebroken samenleving. Mm -hmm. En daar is elke maand een tocht, een stille tocht van, van slachtoffers... van familie van de slachtoffers, bedoel ik natuurlijk. En, en, die, en, en, en sympathisanten. En dat is vrij indrukwekkend. Dat is een zwijgende tocht en heel waar... En elke maand, als een soort herinnering aan, aan die tragedie en ook aan de slachtoffers, wordt die tocht gehouden. Daar heb ik met hem uh, meegelopen. En ja, ik ben, was onder de indruk ten eerste van die tocht, maar ook wel van zijn. Ja, zijn, zijn, zijn vast. zijn echt zijn. Uh, uh, hij weigert cynisch te zijn. Ja, dat is eigenlijk. Ja, en dat wel... is natuurlijk zo als je de. Kijk, ik zei, ik ben opgegroeid in de jaren 60, 70. En laten we zeggen, de desillusies van links. Hè, ik heb die generatie van 60 niet echt meegemaakt, maar de, de fallout, zullen we zeggen. En ja, de ja. ontsporingen en de desillusies en de gekten ook vaak. Uh, die heb ik natuurlijk allemaal wel meegekregen in die, in die jaren 70, 80. En, en ook de teleurgang. De toen, toen de Derde Weg, toen reagan Thatcher. Dus heel veel. Uh, denk ik, ja, men, ideologisch bevlogen mensen van toen, idealisten, zijn heel teleurgesteld geraakt, verzuurd, of die zijn plotseling helemaal 180 graden gedraaid, hun denken. En deze jongen heeft daar nog helemaal geen last van, dus die. Uh, Waarmee en, je eigenlijk voorspelt dat hij daar op een gegeven moment ook wel last van zou krijgen. Dat nou ja, hij weer niet heel Dat cynisch. je leven doorkomt zonder enige desillusie. Maar dat doet er in dit geval niet zoveel toe. Hij kon in ieder geval in, in bepaalde idealen echt geloven. Zonder daar meteen denken: ja, dat gaat toch niet door. Of alleen maar voor de BUNE. Wat natuurlijk ook: he, idealisme voor de BUNE. Maar je ziet hij dat heel gekoppeld betrokken. aan die leeftijd. Niet aan die nee, generatie. Nee, deze nieuwe generatie. Jawel, die wel, wel aan die nieuwe generatie. Ja. Ja? ja, denk ik wel. Kijk wat er in Floyd gebeurt. Dat is echt iets nieuws. Het is divers. Het is heel, het is, het is heel slim. Het, uh, die, die scholieren die komen zeer goed uit hun woorden. Ja. weten precies de argumenten. Dus dat hele bombardement van wat Fox News op zich probeert... Dat heeft voorlopig eigenlijk weinig grip op zich gekregen. Wat bewonerswaardig wat is. Want ze blijven staan onder een bombardement van verdachtmakingen. In, ja, eh, ook dreigementen. Bespottingen. En voor eh, ah, mensen die dit net hebben meegemaakt. De scholieren doel je op. En je, partners, je hebt meer ja. bewondering voor uh, deze mensen dan bijvoorbeeld de Occupy-beweging? Het... Uh, nou ja, ik, die Occupy-beweging was ik wel sceptisch over. Omdat ik zag, ja, dit zijn mensen die, uh, die, die zien wel dat er iets mis is. In, het, in dit geval uh, met de banken. En die leggen en die, en echt wel de vinger op een zeer plek. Alleen, het was nog heel erg... Uh, ja, men was heel erg aan het herontdekken wat nou eigenlijk activisme was. Uh, <lacht> omdat dat eigenlijk, wat ik dat had beschrijf schrijf. in die serie jarenlang, in de jaren negentig vooral, uh, ging het over: ja, het, actieve, het engagement moet terug. De avonden in de kunst ook. De avonden, het engagement in de literatuur moet terug. In de beeldenkunst. <lacht> en dan was mijn. Vraag al, ja, maar ja, je engagement. Laat het dan zien. Engagement waarmee dan? Je, je, het is geen dingetje op, op, wat op zichzelf staat. Je bent ergens bij betrokken. En niet alleen maar die hang naar engagement, omdat dat jouw leven dan weer betekent. En dat zie je bij die scholieren in Amerika nu wel. Ja, dat is absoluut een verandering. En ik denk dat, dat, ieder, dat ze bij Fox News daar ook behoorlijk zijn van geschrokken En dat is natuurlijk, ja, dat is, ik denk een andere tijd. En uh, dat heeft natuurlijk ook, er zijn ook allemaal narekantjes en, uh, en weet ik veel wat. Maar ik denk dat dat toch wel ander. Anders is dan. Uh, en waarom is wel bijzonder, stuk, hè? Want jullie ja. zitten. Sorry dat ik je ja. af en toe onderbreek, maar jullie zitten echt bovenop de actualiteit, ja. hè, met die serie. Ja. En dan realiseer je ook hoe ongelooflijk snel het gaat. Bijna per week. Ja. Heb jij die ervaring ook? Ja, nou ja, het ziet natuurlijk dat de, de grond uh, wat er aan de hand is, dat, dat is natuurlijk die verharding van. Uh, de ja, die, die identiteit. Kijk, Fortuyn zegt nog in uh, 2002, vlak voordat hij vermoord wordt, zegt hij van uh, ja, die staat, ik, ik, nationalisme is alleen maar een manier om te kunnen manoeuvreren in een geglobaliseerde wereld. Mm -hmm. Dus je hebt ja, eigenlijk een soort plaatselijke binding nodig, maar die grote wereld kun je niet ontkennen. En die is die heel is ingewikkeld er en uh, er zijn allerlei problemen die we eigenlijk heel moeilijk kunnen hanteren. Dat heeft hij tegen de VPRO, uh, een VPRO journalist gezegd. Uh, dus, dus het geeft aan een soort handvol vast. Maar we moeten niet de luiken dicht doen. Het moet inclusief zijn. Nieuwkomers zijn welkom en moeten hun plek weten uh, vinden in, in, in, die, in dat geheel. Dus, uh, uh, uh, nou, uh, daar kun je nog allerlei kritische opmerkingen over maken. Maar dat dat toen totaal iedereen helemaal... Uh, nou ja, dit is pas veel later uitgezonden, want het is nooit, uh, niet in 2002 uitgezonden. Maar goed, de hele waar hij wat dit soort opmerkingen zouden in 2002 niet, niet, niet begrepen zijn en heel veel kritiek krijgen. Um, aan de andere kant kun je natuurlijk ook zeggen daarna is er natuurlijk ook een verharding geweest, want uh, iemand wat het wilde zegt is helemaal niet. we houden de luiken open of we gaan die globalisering uh, wel om, he, gaan we mm -hmm. proberen te manoeuvreren maar vanuit een soort nationaal nee dat is gewoon de luiken dicht en Nederland moet weer Nederland worden. en ik beloof dat het weer gedaan kan worden. en uh, ja, ik denk dat eigenlijk de meeste mensen ook wel weten dat dat niet meer kan mm -hmm. uh, en uh, dat dat dus een leugen is. Nou, en dan zie je dus een gesloten idee van de samenleving en eigenheid en, dan je, uh, en, ja, en dat, dat is eigenlijk uh, waar we nu steeds meer mee te maken krijgen kijk naar nou wat er in uh, Polen gebeurt wat er in Hongarije gebeurt en wat iemand als doek in voorstaat ja. dat betekent eigenlijk dat diversiteit vreemde elementen kunnen eigenlijk niet gedoogd worden in die cultuur en, en zoals hij zegt homoseksuelen mogen, ons, ons mogen alleen als we voor constreven. een ab abnormaliteit uitkomen kunnen gedoogd worden ja. maar alleen ze passen niet bij ons ze zijn niet deel van ons. Nou, Je begint even. de serie trouwens bij de aanslag op Charlie Hebdo. Dat ja. dat het moment was waarop jouw beeld kantelde. Waarom juist die aanslag en niet bijvoorbeeld New York 2001, de moord op Theo het Dat was natuurlijk, dit, dit was natuurlijk al wel wat gekanteld daarvoor. Ja. Dat is een symbolisch moment, maar ik, ik liep in Parijs. Ik, ik heb een tijd lang uh, en ik zit er nog heel veel in Parijs gewoond, zo half. En ik liep er wel op straat en iemand die stuurde een sms Charlie hebdo. En dus ik dacht van ja, wat, wat hebben ze dan? Of zo. Mm -hmm. En toen bleek ze die aanslag zijn. Toen was het toch in de buurt daar ben ik naartoe gelopen, eigenlijk. Zoals ik ook zeg in die serie zonder te weten waarom. Toch wel een paar uur later. Maar dat was heel raar. Het nieuws was nog niet, het was nog niks. Er was iets verschrikkelijks gebeurd, maar het had nog niet. De kanten waren er nog niet bij de nieuwszenders. er was niet bij. stond twee, een of twee journalisten. Stonden er in een, voor een camera. Dat was heel raar. En dat, dat heeft een enorme indruk op mij gemaakt. Uh, maar omdat je er zo dichtbij was? Dat heeft. natuurlijk. Maar ik zag ook wel het idee. van die moord. Van uit religieuze gekrenktheid he, van die, mm -hmm. uh, tegenover mensen die uh, sarrend een blaadje maken tegen iedereen. Dat op een bepaalde manier iets verschoven was in de tijd waar dus die mensen, twaalf man vermoord, en een agent vermoord kunnen worden om om een prent of omkrenking van religieuze gevoeligheden. En, um, nou ja, dat is denk ik het debat waar je ook Sineb Arazoui natuurlijk mee ingesproken En die verdeeldheid die dat blootlegt. Want er werden daarna na de eensgezindheid. kwamen natuurlijk stemmen ja, maar ze hebben ook een minderheid geprovoceerd. die het toch al moeilijk heeft. Uh -huh. enzovoort, enzovoort. Dus al die argumenten kwamen vrij snel ook weer op en legt eigenlijk meer die verdeeldheid bloot. En toen besefte ik van ja, dat wereldbeeld waarmee ik ben opgegroeid... daar geloof ik nog steeds in. Althans, je moet het corrigeren. En sommige zijn blinde vlekken geweest en dan moet je, je moet kritisch zijn. Maar ik geloof er nog steeds in. Alleen, er zijn nu heel veel mensen die er niet meer in geloven. En dat is niet alleen uh, radicale islam. Er zijn heel veel stromingen die wezen dat wereldbeeld verwerpen. Dus niet, niet, niet kritiek hebben, maar het echt willen verwerpen. Ja. Dat het echt fout is, mm -hmm. zoals het Doek in zegt. Is, is, ja, ik vraag hem, wat is een fout aan liber liberalism. liberalisme? Liberalisme is ja. everything en, en ja, de verlichting moet vernietigd worden en je weet dat je zo'n man niet kan overtuigen en hij staat niet in zijn eentje nee en wat ik zeg niet iedereen is zo extreem dat moet je wel zeggen maar het is wel een, een het, zijn, het is een gedachtenwereld die nu hè, die zien heb aan de ene kant en doen aan de andere kant mm -hmm. zodat niet weten van elkaar. Maar die twee polen. Dus dus die vrouw van Charlie Ja, de dus die, die, de, de, de, de voorvechters van de verlichting en de vijanden van ja. de verlichting. En dat zijn, dit zijn twee vrij radicale voorbeelden ervan. Mm -hmm. Maar ik, ik denk dat die polen eigenlijk overal wel aanwezig zijn in elke samenleving. We allemaal. Frankrijk lijkt niet Nederland lijkt niet op Nederland. Maar we, overal vind je toch die tegenstelling. En die gaat dus niet over. Uh, over de pensioensleeftijd, nee. om het maar even zo te zeggen. En is er een mogelijkheid om die mensen bij elkaar te brengen? Of om... Nou, dat wordt lastig. Ja. Want wordt het extremer, die standpunten? Ja. Want dat laat je wel heel erg zien in die serie. Want het is, het, ja. het is een prachtige serie, maar ik vind het ook behoorlijk verschrikkelijk. Ja, wat je nou, ooit. laten we wel... Uh, zeker in vier, natuurlijk, zien van wat. Ik ja, had geen a 4tje met vijf punten, en als je die uitvoert, is het allemaal weer koek en ijs. Waarom nee. zitten we altijd niet nee. met elkaar? Mensen denken fundamenteel anders over mm -hmm. bepaalde dingen. Uh, maar je, je, je, je kunt wel laten zien. Kijk, ik, ik, ik, ik behoor tot de Partij van de Verlichting. Met alle kritiek die ik even heb. En je kunt wel zien dat er initiatieven zijn, zoals die we ook laten zien in de mm -hmm. serie. Van mensen die wel weer mensen bij. Dingen willen betrekken. Je, uh, je ziet uh, bewegingen zoals we tegen het Groningen gasbesluit. dat die Groninger gasbesluit. Laten we het nou gewoon ja, zo doen. Ik bedoel die Dat, ja. dat besluit hè, dat is afgedwongen, min mm -hmm. of meer. Nou ja, kan je ook, min of meer. is gewoon afgedwongen door, door, door bevolking en op een gegeven moment de stemming in dat mensen het niet langer tolereerden. Uh, en toen heeft men eigen voor zijn geld gekozen. En dat kan ook een deel berekening zijn, maar men heeft in ieder geval die stap gemaakt. Nou, ik denk dat dat teekuntjes zijn. Dat is het hulpvolle. Nou ja, in ieder geval dat het niet mors dood is. Dat mensen hm. wel opkomen voor. Dat de, waar mijn, de, de geest van mijn moeder, om dan maar zo te zeggen. <laughs> Waard eh, nog die, rond. Nou ja, nou, die is weer actief. Hm. Ja, en zo moet je het zien. Het is weer mensen... En die kan, die kan allerlei kanten opgaan. Op allerlei manieren. Maar ik, ik denk niet dat het, het een verloren zaak is, die verlichting. Alleen ik denk ik dat die tegenstelling... waar we het over, die ik net mm -hmm. schetste, dat die, die uh, gaat niet meer weg. Dus als, weet je, toen na de verkiezingen, toen Macron gekozen was... en toen was niet, uh, die FPE-man was niet gekozen tot uh, president van Oostenrijk... en dat was een GroenLinkser... Een groen toen werd er toch zo'n beetje, van, ah. zeker in, in Europa, en de Europese EU-kringen of zo... van oh, nou, nou, het, uh, het en brexit valt ook tegen, nou, het gaat weer de goede kant op. Nee, de die, die, hey, brexit is natuurlijk ook een lood aan die stam... Die, die, die, partijen en tegenstellingen, die, die, die, zijn, uh, die, die blijven voorlopig. Ja. Laten we even luisteren, want je hebt ook David van Rijberoek uh, ja, gesproken. in Brussel. Uiteraard, ja. zou ik bijna zeggen. Even luisteren naar wat hij betoogt. In de jaren zestig was, was een land, dat kon je vergelijken met een huis... Uh, misschien een rijtjeshuizen in het geval van Europa. Europa was een soort een straat met rijtjeshuizen. Maar er was een grote autonomie van die huizen. En wat er in de woonkamer gebeurde... ging wel door tot boven in het huis waar de bestuurders zaten. Globalisering in al zijn vormen heeft ervoor gezorgd... dat zo het, het, het dak van dat huis is opgelicht. Europa is een vorm van globalisering. heeft ervoor gezorgd dat heel veel bevoegdheden... van degenen die vroeger op zolder zaten te besturen... zijn geëvolueerd naar... Ergens een laag daarboven, moeilijk te bereiken. En boven die Europese bestuurders is er nog een laag bijgekomen. De wereldeconomie en nog daarboven de financiële echte. Dan zitten we in de stratosfeer en in de exosfeer. Hè? En daar zit de macht. Het is wel een beetje koud aan het worden in dat huis. Hè? En de verwarming probeert wel te sputteren. De, de klassieke sociaaldemocratie, het ideaal van universalisme... komen voor je nog een blok op het vuur. Maar het zorgt wel voor een soort... Gevoel bij mensen die daar, uh, die daar zitten. En die worden boos op, de, op degene op zolder. Die blijkbaar meer moeten luisteren... naar wat er uit die wolkenmassa daar nederdaalt... dan wat er beneden speelt. En aan de overkant van de straat... is er een villa waar het lekker warm is. En je ziet de bewoners in, uh, in bikini en bermuda... Uh, Polonaise dansen rond de salontafel. <laughs> en boven de deur hangt dan het bordje Villa Panama. Mm. Daar zitten ze dan. Degenen uh, die uh, de belastingen niet betalen... terwijl ze hier die wel gemaakt hebben met winst die ze hier opstrijken. Ik snap het wel, hoor. Mm. En dan komen nog migranten. Die moeten daar ook nog ergens bij. Uh, in, in, in, het, in, het, uh, in het tochtig geworden huis. Uh, ja, ik snap het wel. Mm. <klaars> Ja, David van Rijbroek in de serie Onbehagen van Bas Heijnen. David van Rijbroek snapt het wel. En jij ook? N nou ja, ik denk dat hij een heel mooie metafoor heeft ja. gekozen. En eigenlijk laat, wat hij vertelt, laten we eigenlijk in aflevering zien... hoe, dat, hoe die, die verwachtingen van mijn jeugd... Uh, ja, langzaamhand uh, ja, zeggen, ontspoord zijn, de weg zijn kwijtgeraakt mm -hmm. en, en, en daar is het economische de achterstelling is één, één, één lood aan die stam hè? de ongelijkheid die in 2008 natuurlijk na de bankencrisis zo aan, aan, uh, aan het licht kwam en aan de andere kant ook dat proces van globalisering wat mensen uh, een beetje uit hun, van hun anker heeft afgeslagen, dus die traditionele gemeenschappen... niet alleen hier, maar ook in het Midden-Oosten... die plotseling geconfronteerd worden met de hele wereld... en daar eigenlijk niet goed aan mee kunnen doen. Of ze het, zien het wel, maar, maar, maar ze hoorden er niet bij. En, en vervolgens dan natuurlijk... Ook hun bedding kwijt zijn, dus in, ja, in meer extreme vormen van identiteit uh, gaan ja. Uh, geloven. Ja, vasthoud. jij voegt daar zelf aan toe in de serie. Mensen zijn niet gelijk geworden, ze zijn gelijkgeschakeld als, ja, economische als economische in, in, in Ja, als ja. economische tijd. En je, dat is eigenlijk aflevering twee. Dat gaat, eigenlijk heel, dat gaat over Facebook en dat gaat over hoe wij. Over wij hoe wij steeds ik. meer. Bes, hè, we worden ons steeds meer vrijheid aangeboden, maar ondertussen worden we steeds meer gemanipuleerd. Dat is natuurlijk een ander verhaal waarin. Je eigenlijk steeds meer gereduceerd wordt tot een verzameling al, uh, data en ja. statistieken. En je wordt, ook, je wordt ook, als je een verzekering wil afsluiten, wordt er niet gekeken naar jouw rijgedrag. Of als je een auto wil verzekeren, maar naar de postcode. Waar je, dus je hebt, bent in wezen word je gereduceerd tot, tot, tot niet tot. Je individualisme wordt je afgenomen. Maar je wordt alleen maar bekeken. Dat een verzameling data. Ik ben een prooi, stel je. Ja, en mensen worden een prooi gemaakt. En dat is natuurlijk pijnlijk. Zo'n Facebook-affaire van vorige week. Mm -hmm. zit er trouwens ook nog in. We zijn ja, het af, ongelofelijk. Je, je ja, het is ongelooflijk. Echt... Uh, daarom ben ik ook enigszins overwerkt. <laughs> en een team, hè, vooral. Je het ziet zijn er ook helemaal voor. Het zijn ah, het de editors. Vormen. Editors. Ja, dat is gelukkig. De ja, office uh, wordt. Het nee ook, hoor, een, er wordt niks op. Maar uh, nee, nee. Dat is, die editors. En, en ook wat ik zei, Barbara Kisten. De researcher, die vinden ook steeds nieuwe beelden. En, um, dus we hebben ook die Cambridge Analytica er nog in. Um, omdat dat, dat hele betoog ligt er al. Dus we hoeven eigenlijk niet alleen die beelden kunnen gebruiken... om dat te onderstrepen. Dat je dus uh, je gegevens worden niet alleen... je bent niet alleen dus Jouw zogenaamde vrije uh, gratis account wordt eigenlijk gebruikt... om allemaal data van jou te verkopen. Mm -hmm. Maar die data worden ook nog eens te, tegen jou gebruikt in die zin... Zo, je, om jou te sturen. Dus als jij een bepaalde... Ze zien aan jouw uh, dataspoor... zien ze dat jij een bepaalde opvatting hebt. Laten we Amerika als voorbeeld nemen... over wapenbezit of zo. En men weet dus van... Nou, bij die persoon moet ik zijn om dat standpunt. Uh, ja. En of dat nou allemaal precies zo werkt, daar zijn natuurlijk twijfels over. Dat doet er niet zo toe. Het gaat erom hoe je bekeken wordt. Wat is de houding van de politiek en de commercie? Dat wisten we al. Maar de politiek gebruikt ook, en daar hebben we wel fantastische voorbeelden van, denk ik. Ja, Bijvoorbeeld ja, ja. de 1000 euro van Rutte zit erin. Ja, ja, ja. De leugen van Halve Zeilstra. We zien dus elke van die keer hoe, dat, de, uh, hoe politiek dus steeds meer die marketing wordt. En dan uh, denk ik, ja, politiek is, al, dat is altijd een beetje zo geweest. Alleen de techniek. Technieken om dat te doen uh, zijn veel verfijnder geworden. En de kennis over hoe onze hersenen reageren zijn ook steeds uh, beter. De kennis is toegenomen. Dus die, als Rutte de kiezers 1000 euro belooft, dan kun je nog wel zeggen: Nou, ik denk niet dat ik die ga krijgen. Maar iets in jouw hersenen reageert toch van: Wat zou wat ik ermee gaan, gaan doen? Ja, ja. kijk naar nou, de postcode: kan je of die walvis van de uh, staatsloterij 37,5 miljoen Jackpot. Er is niemand, kan ik toch wel zeggen, die zich niet één keer in zijn leven heeft afgevraagd: wat zou ik daarmee doen? Ja. Dat is een natuurlijke reflex, zo zitten die hersenen van jou in elkaar. En uh, ook al, ik denk dan altijd: nou. 37 is een beetje veel. Geef geef maar 4. Dat zou ook voor mij wel goed uitkomen. <lacht> maar dan, ik heb helemaal niet geen lotje gekocht. En toch denk je dat. Nou, dat is dus techniek. En die weten mensen steeds Die In de reclame weet men hoe dat werkt. Maar in de politiek ook. Dus als Rutte zegt die 1000 euro. Dan weet je dat je die misschien niet gaat krijgen. En toch ben je getriggerd. Ja. En, hoe zit het eigenlijk Bas Heijn? Want de tijd klik, uh, tikt. Het is bijna voorbij. Maar er is een soort haast ook in jou. Dat je het allemaal verteld wil hebben. Nou, dus er is heel veel. Ja, dat is. Uh, en ik denk in die vier afleveringen dat we vrij veel uh, kwijt kunnen. Dat is uh, gelukt, hoop ik. Maar je hoofd loopt ook over. Nou, ik denk dat je, je. Ja, het gaat natuurlijk. Als je zo'n onderwerp neemt als onbehagen, is het natuurlijk een heel vaag begrip. En dat heeft natuurlijk vertakkingen. En die hebben overal mee te maken. Dus je kunt wel op één, bijvoorbeeld op economische ongelijkheid uh, verder gaan. Of over. Uh, he, maar dat is één aspect ervan. Maar er zit natuurlijk die. Zo'n figuur als Doek in heb je daar niet mee verklaard. Nee. En meestal gaat het dan alleen maar over één of twee van die aspectjes. Ik ben en wij heel hebben benieuwd om de rest. Dat, om dat te doen. 10 april gaat het voor start uh, om 11 uur s'avonds, NPO 2. Ja, het is een laat tijdstip, dus Ruurman ik hoop dat mensen kijken. Dat het is een geweldige serie. Dankjewel. Ik heb er twee gezien, ik vind het echt prachtig. En uh, overmorgen kunnen de mensen nog naar jouw bergreden luisteren ja. in Amersfoort in de Bergkerk. En wat staat er op de tegel, meneer Heimen? Nou, het is een vrij vertaald citaat van mijn, een van mijn lievelingsschrijvers, Henry James. Die heeft over een schrijver: hij had een tips voor schrijvers, over, over de art of fiction schreef hij. Zei zei aan schrijvers, try to be someone on whom nothing is lost. En dat kun je vertalen met, probeer zo iemand te zijn die niets ontgaat. Dus probeer alles, je hoeft niet, je kan niet alles bepalen... maar probeer naar alles te kijken en de, al, niks is oninteressant. Maar dat jij wilde hebt je, ik het in elk geval ter harte genomen. Dus ik heb, uh, ik heb het vrij vertaald, want het moet op zo'n klein tegeltje. Laat je niets ontgaan. ja. Daar luister jij heel goed naar, Bas Heijnen. En gelukkig maar, want daar zijn we heel blij mee. Dank je wel. Dank je wel. Zo dadelijk op deze zender langs de lijn en omstreek, denk ik zomaar. Nee, het is maandag. WNL vandaag. Een mooie avond tot morgen. Dank meneer Heijnen. Dit was aflevering 4168. Onbehagen. Vanaf dinsdag april op NPO 2. Wij zijn er morgen weer. Ja, wij zijn er morgen weer. Tot dan.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 De importheffingen die China heeft aangekondigd... veroorzaken een nerveuze handelsdag in New York. De Dow Jones staat op een verlies van 600 punten. Op onder meer varkensvlees hebben de Chinezen... een invoerheffing gelegd van 25 procent. Dat is net zoveel als president Trump heeft aangekondigd... voor de import van Chinees staal. Zorgverzekeraar Menses heeft een prestatiecontract afgesloten... met 10 ziekenhuizen over dottenbehandelingen... en bypassoperaties. Ziekenhuizen die beter presteren dan gemiddeld... krijgen meer betaald... Andersom gaat minder geld naar ziekenhuizen die slechtere resultaten halen. In India zijn zeker zeven doden gevallen bij massale protesten van mensen van de laagste kasten. Die betoogden tegen een omstreden wet die wordt afgeschaft. En daardoor gaan mensen die de zogenoemde Dalits discrimineren of misbruiken voortaan vrij uit. En de Israëlische regering zegt dat er een akkoord is met de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR over Afrikaanse migranten. Die worden vertaan opgenomen door westerse landen, waaronder Italië en Duitsland. Israël zal ze dan niet langer uitzetten naar landen in Afrika, zoals Sudan en Eritrea. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Geven. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haas Lobby. Het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Nou, en er wordt flink geknikkerd en er wordt flink gelobbyd. En dat heeft alles te maken met een groot akkoord. Het tweede klimaatakkoord. Dat moet er nog voor de zomer liggen. Misschien merkt u het nog niet in het straatbeeld, of zelfs in uw portemonnee, maar let op, want Nederland gaat de komende jaren flink op de schop. Voor miljarden euro's moeten huizen, auto's en kantoren straks groener, energiezuiniger en duurzamer worden. Dat is niet alleen de wil van het kabinet, maar ook van een hele rits bedrijven en belangenclubs. Deze week praat de Tweede Kamer over de vergroeningsplannen en daarbij speelt ook de onderliggende vraag wie betaalt de gepeperde rekening. Die vraag gaan wij voorleggen aan de volgende personen, namelijk Olaf van der Graag, Hij is directeur van de Vereniging Duurzame Energie, CDA Tweede Kamerlid Agnes Mulder en de redacteur van het Financieel Dagblad Bert van Dijk. Meepraten kan ook via Twitter. Gebruik dan de hashtag WNL of volg ons via het WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Nou, voordat we daar aanbeland zijn, gaan we het eerst over iets heel anders hebben. Namelijk een spraakmakend initiatiefvoorstel van D66. Belediging van de koning en zijn familie moet niet langer strafbaar zijn. De koning zou zelf wel aangifte kunnen doen van smaad of laster. We hebben niet een d 66 in de studio, maar het VVD-kamerlid Sven Koopmans. Goedemorgen. Meneer Koopmans... Um, voor D66 is het heel belangrijk of jullie wel of niet meegaan in het initiatief. Laten we beginnen met de vraag even, welk probleem wordt hier eigenlijk opgelost? Ja, dat vroeg ik mij ook af. Ja, aan de ene kant uh, gaat het om de vrijheid van meningsuiting. Aan de andere kant gaat het om het respect hebben voor elkaar. Ja. Um, en nou, wij van de VVD zijn heel erg voor vrijheid van meningsuiting. In principe moet je van alles kunnen zeggen. En dan is het ook gek dat nu vijf jaar gevangenisstraf staat op het beledigen van T de koning. Vijf jaar. Bijzonder natuurlijk wel dat we wel met een persoon te maken hebben die zichzelf niet kan verdedigen. Dat moet het kabinet voor hem doen. Inderdaad. En daarom vond ik het wel niet goed dat de D60 voorstelt dat de koning dan ineens helemaal geen bescherming moet, uh, moet krijgen. He, je hebt nu een categorie van dienaars van het publiek belang. He, agenten in functie, burgemeesters en zo. He, die krijgen die extra bescherming dat het openbaar ministerie voor hun zo'n zaak kan aanbrengen. Als het echt heel erg is. En dan zeg ik, dan zegt de VVD, nou laten we de koning dan in die categorie zetten. Just. Dus niet helemaal onderop zonder enige bescherming. Blijft toch een beetje de vraag staan. Welk het probleem is nu opgelost. Ja, nou, ik denk het probleem dat je vijf jaar gevangenisstraf zou kunnen krijgen... als het echt iets heel ergs is... We dansen om is... iets heen, we dansen om iets heen. Laten we ja. het benoemen. Nou. Wat ook belangrijk is, is het beledigen van buitenlandse Kijk. staatshoofden. Kijk, het is belachelijk dat Erdogan hier met zijn lange arm uh, boos kan worden... en dan ook nog bescherming krijgt als hij bijvoorbeeld onze cartoonisten... Uh, wil uh, achtervolgen omdat zij een boze tweet of cartoon over Wacht, hebben. Wat natuurlijk gemaakt. recent gebeurd is in Duitsland, de, kom, de, de komiek Burman... Ja, en hier in Nederland ook Ruben Oppenheimer... Juist, een heeft, een, heeft een cartoon gemaakt over Erdogan, waar Erdogan niet blij mee was. En dan is het natuurlijk gek als Erdogan dan bij de Nederlandse wet... Uh, hier zo boos over kan maken. Dat ja. is gewoon een slechte zaak. Ik begrijp dat u nooit inhoudelijk over uw communicatie... met Koningshuizen kan praten, maar ik ben toch benieuwd... als je zo'n iets uh, mee bezig bent als Kamerlid... je bent aan het puzzelen en uh, voor's en tegen's en teksten maken... Hoe is dan de lijn met het koningshuis, als in de, of u op de hoogte bent wat zij vinden van deze ontwikkeling? Nou, uh, ik heb niet gebeld met, uh, nee, met de dat, koning. Dat um, ik. Nee, ik denk wij moeten natuurlijk allemaal onze eigen mening uh, hebben. Ik vind hier staat voorop de vrijheid van meningsuiting. Dat is de koning ongetwijfeld ook uh, erg voor. Uh, ook staat het respect dat we moeten hebben voor elkaar uh, staat voorop. Nou, ik ga ervan uit dat de koningshuis daar ook mee eens is. Um, ik, de VVD, vind, je moet daar een balans tussen vinden. Dus niet zoals D66 voorstelde, de koning alles ontnemen. Um, maar wel um, nou, een beetje uh, ja. bescherming middels dat het Openbaar Ministerie. Ja, wij kunnen natuurlijk als, als gewone stervelingen... niet bij jullie in de, in de kamer kijken van de onderhandelingen... maar het viel natuurlijk toch op dat vlak voor het paasweekend er een uh, verbeterde, of in ieder geval een veranderde versie kwam... van het voorstel van D66. Daar heeft u ongetwijfeld invloed op uitgeoefend. Ja, we hebben eerst de ronde van het debat gehad. En toen heb ik gezegd, ja, het is toch gek... omdat de koning op zijn fiets zelf aangifte moet gaan doen. Dat wil je toch niet, uh, D66? Nou, en uh, daar heeft uh, Kees Verhoeven nog eens naar gekeken. En ik ben blij dat hij nu in ieder geval dat deel... van zijn wetsvoorstel heeft aangepast. En dat hij het nu toch met mij eens is. En dat vind ik een goede zaak. Het gaat uh, voorgesteld worden, geloof ik, hè? Het uh, gaat eens rond... Nou, er zijn nog andere dingen in dit voorstel... Um het gaat ook om uh, die categorie van dienaars van het publiek belang. Ik vind het gek dat d 60 nog steeds wil knippen. De ene persoon wel uh, bescherming. Hè. Dus uh, de, de gemeentesecretaris moet weer wel beschermd worden, maar de burgemeester niet. Nou, ik denk ja, Laten we nou niet de ene wel, de ander niet. Al die mensen, of je nou agent in functie bent, of hulpverlener, of burgemeester, of gemeenteraadslid, of zo. Als je hier nou professioneel inzet voor het publieke belang, laten we dan als samenleving die mensen dat beetje respect gunnen. Dat zij niet zelf aangifte hoeven te doen. Maar als het echt, echt heel erg is. Dat dan het openbaar ministerie dat dus doet. Dus de mate waarin je nu de koning kan beledigen. Is dezelfde mate waarin je een ambtenaar in functie kan beledigen. Hey, nu staat er voor de koning dus nog die vijf jaar gevangenisstraf. Dat is absurd. Dat is niet van deze tijd. Dus dat wil ik vanaf. En D66 ook. Dat is mooi. Um, maar ik vind wel. De koning moet gewoon diezelfde bescherming krijgen. Als andere mensen die zich professioneel. Of levenslang in zijn geval. Inzetten voor de publieke zaak. Laten we nou ook een beetje redelijk zijn onder elkaar. We gaan toch even een stukje terug in de tijd. Een van de meest uh, volgens mij herkenbare en in de, de gedachten zijnde uh, activiteiten... op dit punt was natuurlijk de vaccinelichthouder, gooier. Dat is een drie keer woordwaarde met scrabble. <laughs> um, hij werd veroordeeld. Uh, daar luister even naar. En weer was er een incident, direct gericht tegen de koningin. En daar kregen we vanavond nieuwe beelden van binnen. Ja. Is. Deze man uh, gooide dus een vaccinelichthouder tegen de koets aan. We kennen die beelden allemaal wel. een lakei die snel met zo'n doekje dat dan weer schoon uh, ja. uh, maakte. Uh, het punt is, waarom we het even laten horen is, is dat namelijk de veroordeling van deze man is precies het onderdeel van de wet dat u nu wilt schrappen. Ja, nou, hij is veroordeeld voor een aantal dingen bij elkaar. Zeker, maar één van de onderdelen is een, het onderdeel dat u schrapt. Ja, en het andere is dat hij dat, dat, dat dingetje tegen de koets Zeker? gooide en zo. En hij heeft kennelijk ook nog zijn broer uh, bedreigd of zo. Dat komt allemaal samen, maar uh, dat is als je echt hele erge dingen over iemand zegt, zeker iemand zoals de koning, die zich ook nog niet kan verweren, en we verwachten helemaal niet natuurlijk dat hij op de fiets naar het, naar het politiebureau gaat, um, dan vind ik, dan mogen we nog wel als samenleving dat beetje bescherming aan zo iemand bieden. Ja. Maar we moeten niet op ieder woord gaan zitten en, en overal een zaak van maken, want he, we leven wel in, in, een, in, een, in een, een samenleving waar de mensen gewoon alles mogen zeggen. En je mag ook zeggen dat je niet eens bent met de koning, en dat je hem een slechte koning vindt. Dan moet je allemaal kunnen zeggen en nog heel veel andere dingen. Ja. Laten we toch ook even focussen op, op een niet onbelangrijk onderdeel. Een effect van deze uh, activiteit is natuurlijk dat je bijvoorbeeld veel in het oog springt, natuurlijk erdogan uh, de, de, de grote man uit Turkije, dat je die nu eigenlijk wat ruimer kan beledigen. Ja, kijk, nu is het eigenlijk alleen voor als hij dan in, hier in Nederland is, dan is hij extra beschermd. Maar in de moderne tijd is dat heel moeilijk. Want ja, uh, nou ja, zo'n cartoon. Uh, ja, je tekent hem dan als hij in het land is. Uh, of als je hem een week ervoor hebt getekend... en dan komt hij in het land en dan staat hij in de krant of op Facebook of zo. Ja, het is gewoon, die regels zijn gewoon niet meer van deze ja. tijd. En mag Erdogan dan wel klagen als hij in Nederland is... en niet als hij in België is? Of toch wel, ja... Veel te ingewikkeld. Dus Erdogan, ik vind buitenlandse regeringsleiders... die hoeven we in Nederland niet te beschermen. Erdogan kan zichzelf in Ankara uh, al veel te goed beschermen. Hij gooit er allemaal mensen de gevangenis in. Uh, dat soort dingen moeten we in Nederland niet ja. nog eens stimuleren. Tot slot, het, het initiatief en, en, en de hoofdkracht achter dit verhaal is D66. U, u laat D66 wel weten op welke manier u wel uh, of niet uh, ermee ingaat. Zoals de aanpassing nu is, zegt u, volgens mij... dat wil ik nog even van u horen... Gaat u akkoord met uw fractie? Nou, deze aanpassing gaat erg de goede kant op. Dus ik zeg, oh, die komen we nog meer. Uh... Nou, ik heb dus gezegd: 60 heeft ook nog het punt dat ze knippen in wie er dan wel dat en punt, niet ja. beschermd wordt. Hè. Dus, de dus we moeten nog één keer terug naar de tekentafel. En ik vind ja, daar moet hij nog eens goed naar kijken. Maar ik loop niet vooruit op dat debat. We hebben dat debat. Dan moet hij maar eens uitleggen hoe hij dat uh, doet. En ik zou hem aanraden om daar nog eens heel serieus naar te kijken. Ja. Ik probeerde met mijn ooghoek naar Agnes Mulder te kijken, CDA-Kamerlid. Ik heb u niet hier gesproken over. Heb u ook over een heel ander onderwerp uitgenodigd? <lacht> maar je dan op je klompen, je Hollandse klompjes aanvoelen... dat CDA niet staat te springen om dit verhaal. Is dit spanning in de coalitie? Nou, ik denk dat iedereen gewoon hier uh, maar over moet zeggen... in het debat uh, wat hij erover kwijt wil. Ja. ja. En dat wij niet op hetzelfde standpunt zitten, dat mag ook helder zijn. Ja. Nee, kijk, en dat is dus jammer. Dus het CDA vindt, dus wil het laten bestaan... dat je Erdogan dus die extra bescherming geeft. Ik denk, nou, laten we daar nu van af. Dit is een goed moment om dat te doen. Hè? Maar dan moeten wel de scherpe kantjes van de D66 het D66 voorstel af... zodat we ook een beetje respect voor de koning hebben. Maar even dus scherp, even een zoals een het nu ligt... Een beetje de... respect voor de koning. Je moet gewoon respect voor de koning ja, hebben. Nee, en Die kan zichzelf dus niet verdedigen. Daar zit het uh, probleem. En dan ook inderdaad met onze hulpverleners. Daar blijf je gewoon van af, woordelijk en gewoon uh, direct. Inderdaad, nou en dat vinden wij dus ook. En dat moet beschermd worden. En dat is dankzij het voorstel dat ik samen met Atje Kuiken van de PVDA heb ingediend. Dus nu erkend door D60. Hartstikke mooi. En nu gaan we dus nog praten over de rest. Um, maar ja, ik wil even, even scherpen, want ik weet dat uh, de heer Voeve luisteraar van dit programma. Die zit natuurlijk met zijn aantekeningen blokje nu voor de radio. Begrijp ik u nu goed dat u zegt: het is een, goede, een stuk de goede kant op. Maar we ja. zijn er nog niet. Zoals het er nu ligt, ga ik nog steeds niet tekenen met mijn fractie. Die aanpassing, de laatste aanpassing, die voorwaarden u stelt, die moeten er nog in. Wij moeten nog een heel goed gesprek hebben. En dan moet hij nog eens uitleggen wat hij nou doet. Want hij heeft een heel ingewikkelde knipoperatie. Ik snap hem nog niet. Nou daar hebben we dat debat over. Laten we het eens uitleggen. En laten we eens heel goed kijken. Want ik denk dat hij nog een hoop kan winnen. En ik vind dat respect voor die, voor die burgemeester, voor die ambtenaren, dat moeten we ook betonen. Waarvan Akte, ik ga hartelijk danken. Sven Koopmans, Kamerlid VVD. Dank u wel. Dit is BNL Haagse Lobby. Met Martijn de Geven. En aangeschoven is de redacteur van Dienst, Joost Bekendam. Wat is het nieuws? Nou Martijn, we beginnen met een debat morgen. Een 30 leden debat. En dat gaat over een haatimam in Nederland. Dat is een Nederlandse haatimam. Die woonde in België. En twee jaar geleden werd hij uitgezet naar Nederland. Maar goed, hij is Nederlander. Dus Nederland kan hij niet uitgezet worden. En uh, is dat nog een spannend iets wat de afgelopen dagen natuurlijk enorm ja, over gewapen Maar het, het is een goede vriend van uh, die andere uh, imam die veel het nieuws was. Die omstreden imam was Janijt, uh, die in Den Haag predikt in Transvaal en Schildsdijk. Ja. Of predikte, he, tot dat uh, gebiedsverbod dat is opgelegd. En deze man, uh, uh, eigenlijk een beetje rond dat nieuws van dat gebiedsverbod, werd bekend dat hij ook in Den Haag zou prediken he, eind vorig jaar. Uh, nou ja, daar zijn natuurlijk een hoop Tweede Kamerleden boos over. Onder andere van de PVV. Die hebben een debat aangevraagd. En morgen gaan ze. Kijken of ze er überhaupt iets tegen kunnen doen. Uh, en daarnaast heb ik nog nieuws uh, van de SER. Of eigenlijk uh, geen nieuws. Want als we de kranten mogen geloven, onder andere die van de heer Van Dijk, het FD... dan gold afgelopen weekend als de onofficiële deadline voor het SER-akkoord. Jawel, over de pensioenen. Uh, alleen, ja, uh, zoals je het ook al hebt gezien, er was geen akkoord. Dus uh, het wordt een spannende week of de SER, daaruit komt VNO-NCW, de bonden... over die individuele pensioenpotjes. ze dus En wat daar de hete aardappel is, is dat het op tafel ligt... of ze misschien de pensioenleeftijd naar de verhoging misschien weer wat omlaag gaan doen? Uh, bijvoorbeeld voor uh, stratenmakers, noem het maar. Ja, uh, ja. Komende uitzonderingen. En tot slot nieuws over de Cariben, Want daar is onze minister van Buitenlandse Zaken naartoe. En dan zeg je, hè? Maar de Cariben, Nederlandse Antillen, dat zijn toch onze gemeentes? Jawel, maar hij staat als koninkrijksminister van Buitenlandse Zaken. Dat heeft alles te maken met dat andere buurland van ons. Venezuela. Daar is het heel erg onrustig. En uh, Stef Blok die is op bezoek om namens de uh, uh, Nederlandse bijzondere gemeentes en de Antillen, hè, Curaçao, uh, Aruba, uh, te kijken of je daar... Deals kan sluiten. Donderdag reist hij door ook naar Colombia... om eh, te kijken of hij daar verbetering in kan brengen. Dankjewel, je wel. Joost Beekendam. Dit is WNL Haagse Lobby. Juist, en nu gaan we het hebben over het te maken. Op dit moment in wording. Tweede klimaatakkoord. De bedoeling is dat het nog voor de zomer er komt liggen. Aldus de minister van Economische Zaken en Klimaat, Erik Wiebes. Goedkoop wordt het absoluut niet, want de groene ombouw van Nederland... gaat naar schatting, daar komt die 16 tot 39 miljard euro kosten in 2050. Nou, Als je een gat maakt van 16 tot 39 miljard... kun je in ieder geval de opmerking maken dat we het nog niet echt weten. Um, Belangrijke fase voor lobbyisten en alle mensen die hier invloed op... uit kunnen oefenen, want uiteindelijk moet er betaald worden. Wie gaat die rekening betalen? Deze week nam de coalitie van 15, uh, van 15 partijen een voorschot op een nieuw akkoord... met het plan om oude gascv's in 2021 af te schaffen. En een van die partijen is de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie... de NVDE in het kort. Hier in de studio zit de, uh, de directeur van deze NVDE, oftewel Olaf van der Gaag. Meneer van der Gaag, goedenavond. Goedenavond. Wat voor CV-keten u zelf? Ik heb thuis stadsverwarming, dus ik heb deze zorg niet. En wanneer heeft u die transitie laten plaatsvinden in uw huis? <lacht> ik ben denk ik net als veel Nederlanders gewoon in een huis gaan wonen... dat ik leuk vond en daar bleek stadsverwarming ah, te oh, zitten. Dat vind ik een heel eerlijk antwoord. Voor de rest zit hier aan tafel. Zo, u hoorden het net al even. Achters Mulder, Tweede Kamerlid voor het CDA. En Bert van Dijk, energiereducteur van het FD. Beiden ook welkom. Ja, toch even dezelfde vraag geven, mevrouw Mulder. Nou, ik woon dus op twee locaties. Uh, in Assen. Laat maar, daar ik weet het antwoord ik... al. Ja, <lacht> ja, nee, maar... Nou, Zeg het maar dan. Nou, ik vermoed dat ze niet in de beide dat een van de twee van een cv-keteltje hangt. Dat klopt. Ja. <laughs> en dat is in Assen en dat was ongeveer een jaar of zeven geleden. Ik heb hem net uh, laten onderhouden en als ik hem nu zou vervangen, dan zou ik voor een hybride variant gaan denk ik. Juist. En uh, in die andere heb ik ook stadsverwarming in Den Haag. Oké, okay, En deze. dat zat er ook al in. Je bent uh, voor de helft gevrijwaard. Uh, meneer van Dijk, uh, het is interessant eigenlijk dat je. Er wordt altijd over de transitie gepraat, de groene revolutie, et cetera. En het lijkt alsof we ineens, ook nadat we in Groningen hebben gezegd... het maakt niet uit wat het kost, we gaan het gewoon betalen, we gaan het regelen. Ja. Uh, dat we een windmolenpark kunnen bouwen zonder subsidie. En één keer dat we begrijpen dat we in het oog van die orkaan zitten van die transitie. Of heeft u helemaal niet het idee dat we begrijpen wat er aan de hand is? Nou, de, de, de, er is natuurlijk ontzettend veel aan de hand. Het is, uh, de, de, de, de, de afgelopen jaren is er een soort versnelling aan, aan uh, gaande in Nederland als het gaat over de energietransitie. En uh, dat is ook hard nodig, denk ik. Want als we kijken naar waar Nederland vandaan komt, dan staan we natuurlijk bungelen we nog steeds qua duurzame energie, uh, nog steeds onderaan. Dus uh, het moet nog heel veel gebeuren. En het gaat, uh, ja, er zijn natuurlijk een paar grote maatregelen achter elkaar aangekondigd, om het zo maar te zeggen. Dus daardoor hebben we allemaal het gevoel dat we uh, uh, als burgers onder druk staan om die energietransitie in te gaan. En dat CV-plan uh, is natuurlijk een, van, is een, ingrijpende, een ingrijpend plan, een ingrijpende maatregel. Dus ik snap het wel, en daar komt natuurlijk de, het gasbesluit overheen. Dus ja, dat is wel een, een belangrijke week, denk ik, voor de energietransitie. Meneer Van der Graag, zoals gezegd, de directeur van de NVDE. Ik zeg het nog even volledig: de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. U zegt het prachtig. Het interessante is dat u natuurlijk uh, uh, uh, met het nieuws kwam. We, we, we houden op met die cv-keer tot 2021. En dan zie je maatschappelijk wat er gebeurt: uh, reactie, dynamiek, irritatie, woede. Of anderen juist heel blij. Dat zegt u waarschijnlijk ook wat, want daarmee stopt u eigenlijk ook de thermometer in het land. In, om de vraag te stellen in hoeverre wij hier nou klaar voor zijn. Kunt, ja. kunt u iets daarover als antwoord geven? Ja, klopt. Nee, het is denk ik goed dat het nog niet verboden is om mij uit te schelden. Uh, want uh, er kwamen ook negatieve reacties op dit plan. Ja. Uh, maar ook heel veel positieve reacties. En denk ik zeker door die aardbevingen in Groningen. Zoveel Nederlanders die snappen dat het gewoon een keer einde verhaal is met dat aardgas. We hebben daar uh, tientallen jaren fantastisch onze huizen mee kunnen verwarmen. Ook heel veel geld mee verdiend. En dat houdt gewoon een keer op. En dat ja. moment dat is nu. En dan is het tijd dat we de alternatieven naar voren gaan schuiven. Ja. En u, gaan u, zegt, dat u zegt het een beetje gekscherend... Van dat u niet alleen positieve reacties heeft gehad... Maar, maar ik dacht even aan uw gezicht ook af te lezen... dat het volgens mij misschien wel wat erg geweest is. Bent u ook bedreigd dat die hoek... Nee, nee, nee, maar de kwalificaties, zeker op, op Twitter, die vliegen natuurlijk en, om de oren. En zou je toch even, een soort, is er een soort rode draad te ontwaren in, in de, in de boosheid, verontwaardiging? Wat, wat, wat, wat is de. Nou, wat ik wel een hele leuke fokken en sukken vond, die zei: de hardwerkende Nederlander, die is nu zijn vuurwerk kwijt, die is zijn vechthond ja. kwijt die is nu ook zijn CV-ketel kwijt. En mag niet meer barbecueën? Hij mag niet meer barbecueën. Nou, daar zit natuurlijk aan de ene kant een knipoog in. Uh, en aan de andere kant zit er iets serieus ja. in. Dat mensen gewend zijn aan bepaalde verworvenheden in het leven. En als je dat heel hardhandig afpakt dan krijg je weerstand. En mensen willen vooral weten, en vragen dat ook aan mij... van hoe zorg jij dan dat er bijvoorbeeld een betaalbare warmtepomp... of een betaalbare zonneboiler of woningisolatie of whatever komt... maar hoe zorg je dat het alternatief betaalbaar wordt voor mensen? dat vind ik ook een hele terechte vraag. Ja, dat vind ik ook. Achters Milder? Ja, ik heb eind vorig jaar bij de begroting van Economische Zaken Klimaat... samen met collega Jette van D66 een motie ingediend. En die gaat dan ook over... Ja, al die cv-ketels die nu worden vervangen... wat doen we in tussentijd uh, daar allemaal mee? Want we zouden het liefst varianten hebben... die duurzamer zijn dan de oude cv-ketel. En tegelijkertijd weet je dat die cv-ketel natuurlijk... omdat het zo uit is ontwikkeld, hartstikke goedkoop is... ten opzichte van de andere varianten. En toen hebben we ook gezegd... van nou, wij gaan toch de minister vragen om met een plan te komen... hoe we dat op een goede betaalbare manier kunnen doen. Want uh, die inwoners uh, die moeten niet voor het blok worden gezet. Ja. Dus dat vind ik heel erg belangrijk. Uh, zeker vanuit CDA. Vooral die mensen gewoon met een normaal inkomen, die moeten we daar even de goede richting mee op helpen, ja. Maar dit moet niet belachelijk duur worden. Alles ja, maar maar wat, wat u nu beschrijft is het, het, het klassieke werk van een volksvertegenwoordiger. Hè? Rekening houden met de individu individuele burger. Kan hij dit betalen? Is hij er klaar voor? Moet hij geholpen worden? Mag ik een worden? voorbeeld geven? Nou, nee, nee, ik wil nog één punt achter me aanmaken. Het gek is dat de hele transitie voornamelijk gedepolitiseerd is. Dus we hebben een aantal tafels, wat het zo mooi heet. Eentje wordt geleid door Diederik Samson. Eentje door Kees Vendrik, een zeer prominente GroenLinks'er... Eentje de heer Van Geel, zeer prominente CDA'er. En die gaan buiten het zicht van ons, de media, de burgers, plannen maken, polderen, akkoorden sluiten. En dan pas bent u aan beurt. Uitgerekend op het punt waar u a priori juist aan zet bent, als volksvertegenwoordiger. Bent u... Is dat niet heel gek? Nou, We hebben hier natuurlijk onlangs nog met de minister over gediscussieerd. We hebben ook gezegd, van, ik wil dat er een, uh, een plek is... waar gewoon inwoners en het kleine bedrijfsleven... ook gewoon met goede suggesties kunnen komen... zodat die ook mee worden genomen aan die tafel. We hebben van uh, vooraf gesteld... wij willen 49% CO2-reductie halen in 2030. Dus dat doel is helder. We hebben een x-aantal uh, euro's daarvoor beschikbaar. We weten ook dat het echt in 2030 voor elkaar moet zijn. Dus dat zijn de randvoorwaarden over het hoe... Daar gaan die tafels over ja. onderhandelen. En ik denk ook dat dat goed is. Want dat kunnen wij ook niet vanuit Den Haag gaan dicteren nee. voor iedereen. Daarom is het goed dat de NVDE en andere partijen daar aan tafel zitten. En daarover meedenken. Maar dat hoe is ook de berekening van het prijskaartje. En ook de landing waar dat prijskaartje gaat landen. Ja, maar daar hebben we dus van tevoren wel randvoorwaarden in meegegeven. En wat ook belangrijk is, is, uh, ik zou nog even een, een concreet voorbeeld geven. Ik voel er wel aankomen. Ja, ik in. ben in Bijlen uh, <laughs> uh, geweest, en uh, in uh, Westerbork, bij mensen thuis. Die doen mee aan een soort van voorloperstraject van hun woningbouwcorporatie. En bij de huurders in, uh, in Westerbork, die hebben hun hele huis aardgasvrij uh, kunnen maken. Voor nou, pakken beet 12.000, 13 13.000 euro. Ik, eh, dat viel mij eerlijk gezegd wel mee. Uh, het is nog veel geld hoor, maar de, hun huur gingen niet mee. Mee omhoog. En dat vond ik wel heel wezenlijk. Dus ze hebben binnen de bestaande uh, afspraken met de verhuurder, de woningbouwcorporatie, zijn ze van het gas losgekomen. En daar heb je dus een warmtepomp onder andere voor, een luchtwarmtepomp. Die was in 2016 kostte dat ding nog 10.000 euro. In 2017 was die 5.000 euro. En juist als die woningbouwcorporaties op grotere schaal hiermee aan de slag gaan, dan gaan die prijzen dalen. En dan hebben die particulieren met hun eigen woningbezit uitzicht in één keer op wel betaalbare alternatieven. En dat is precies waar het CDA naartoe wil met die energietransitie. Want anders gaan we het niet voor elkaar krijgen. Uh, mensen moeten zien dat het een reëel alternatief is en dat het eigenlijk niet duurder is dan wat ze al hebben. En maar die dat... tijdelijke overgang, daar zullen we Goed. nog wat moeten stimuleren. Ik kon het niet helemaal zien, maar de heer Van Dijk ja. zou toch af en toe, hebben probeerde het onder controle ja. te houden, maar toch echt een beetje mee <laughs> te schudden in die dode nou ja, Het Betaalbaar houden is natuurlijk ook één ding, maar het moet ook gewoon uh, fysiek kunnen. Ik, ik zelf woon in een uh, jaren dertig huis uh, en, uh, ik heb een cv-ketel, ik zal het maar verklappen. Maar daar is volgens mij een warmtepomp niet geschikt voor nog. En, eh, dus ik, in mijn ogen komt dit plan veel te vroeg in die zin dat je... Uh, eerst moet lobbyen, denk ik, of eerst moet proberen te bewegen... dat mensen hun huis gaan isoleren. Want als ik mijn huis niet isoleer, dan kan ik er drie warmtepompen in stoppen. Maar ja, krijg dan krijg ik mijn huis zonne. niet Ja, dat is zonde. Nee, dus, manier de hartstikke heel erg. Nee, daarom. We dingen tegelijk dus, moeten gaan doen. Exact. En ik denk ook, zo zie ik dat, althans, dit plan wat gelanceerd is. Dit is natuurlijk precies om uh, te voelen hoe hierop gereageerd wordt. Dit gaat natuurlijk niet, denk ik, uh, in, in 2021... worden uiteraard niet alle cv-ketels uh, verbannen. En ik denk zelfs niet dat mensen die nu een cv-ketel hebben in 2022... Uh, in een oud, hu ongeïsoleerd huis wonen. Die kunnen nog steeds, denk ja. ik... Uh, Dijk, in, in, indirect heeft de heer Van Dijk daarmee ook uh, uh, kritiek wel op u. Hè? Dus u heeft wij spreken, van een enorme kei in de vijver gegooid. Maar, maar, maar de draagvlak moet er nog achteraan komen. <laughs> Nou ja, er waren 27 organisaties die het hebben onderschreven. Van, nee, van Greenpeace tot UNED. Die AG. organisaties wel. Zeker. Ik heb het even over de consumentenburger. Nee zeker, maar er zitten ook uh, organisaties bij met een achterban van honderdduizenden Nederlanders. Hè? Dus het is niet een kleine coalitie die dit vond. Het was ook in lijn met een motie die in de Tweede Kamer is aangenomen, door de Volksvertegenwoordiging. Ja, maar wat, de wat een heel ja. belangrijk punt is, denk ik: die kosten. Dat is niet een natuur gegeven wat zoiets kost. U noemde net al het voorbeeld van wind op zee. Uh, die parken die zijn drie keer zo goedkoop geworden ja. in vijf jaar. En dat komt doordat overheid, bedrijfsleven, burgerorganisaties, uh, NGO's samen heel slim hebben uitgedacht hoe je dat kan doen. En dat is precies wat wij met bijvoorbeeld de warmtepomp en woningisolatie ook willen. Zorgen dat je schaal maakt, zodat het goedkoper wordt. De DVD-speler was ooit honderden euro, Ze kost nu een paar tientjes. Hetzelfde moet je met zonnepanelen, met windmolens, met warmtepompen... met woningisolatie, met al die technieken gaan zien. Dat, ja, is toch het met, met, dat ding is helemaal niks meer waard, die DVD-speler. Het verschil met DVD-speler is dat dat vanuit de markt uh, werd gevraagd. En dit is natuurlijk van de andere kant dat dit wordt opgelegd... als aanbod uh, naar richting consumenten. Dus dat is en, een is een hele, en er is een hele goede reden om dat ook te willen, dat het goedkoper wordt omdat ja. het namelijk een betaalbaar alternatief voor aardgas moet worden. Nee, dat klopt. Maar het mechanisme werkt natuurlijk anders dan bij een DVD-speler. Dat werd uit de markt gevraagd. Ja, maar hier hebben we geen tijd om te wachten tot de markt het zelf gaat doen. Hier hebben we echt overheidsingrepen nodig. Ik ga jullie even allemaal het volgende laten horen. We luisteren eerst naar Diederik Samson. Ik noem maar even chef van een van de drie tafels waar dus op onderhandeld wordt. Over dit verhaal. Namelijk ophouden met die gasgestookte cv's. Einddatum 2021. Dit is wat de heer Samson, voormalig leider van de A, daarover zei. Dit zijn de ideeën die we nodig hebben, dus heel veel dank aan de partijen die hem hebben aangeleverd. Allerlei deelnemers aan die tafel van u die komen zelf met een plan, dat is een mooi werk. Dat is precies de bedoeling, dat is ook wat ik eigenlijk hoopte. En dit is een van die prachtige initiatieven en daar moeten we het wel van hebben. Als we snel over willen schakelen naar een andere vorm van warmtevoorziening en dus van het aardgas af willen, en dat moet om meerdere redenen, niet in de laatste plaats omdat het in Groningen helemaal misgaat, ja, dan hebben we dit soort ideeën nodig. Dit was natuurlijk een enthousiaste uh, Diederik Samson. De kritiek kwam eigenlijk van de vereniging Eigen Huis op dit cv-plan. Uh, en die kritiek klonk zo. Bij vereniging Eigen Huis zijn we oversteld met telefoontjes van bezorgde huiseigenaren. Die zich afvragen wat ze nu moeten doen. Als ze een kapotte cv-ketel hebben, kunnen ze die dan nog verstandig vervangen door een nieuwe cv-ketel. Of moeten ze een heel ander systeem kopen? Moeten ze dan hun huis aanpassen? Wat gaat dat kosten? Dat kan uh, oplopen tot hele hoge bedragen. Heel veel mensen maken zich zorgen. Kunnen we dat wel gaan betalen? Verdienen we dat ooit weer terug? Wat staat mij te wachten? Wat zegt u daar weer op, Even Van der als kritiek? Nou ja, voor, voor de korte termijn geldt dat er al hele goede alternatieven zijn... en dat er ook subsidieregeling is. Er is 100 miljoen euro per jaar subsidie beschikbaar... voor warmtepompen, voor zonneboilers, voor pelletkachel's, et cetera. Dus mensen die nu... Maar maak het eens klein even per, per consument. Dat, dat als je bijvoorbeeld een warmtepomp koopt, die kost in de orde van 4500 euro... Ja. en er zit een subsidie van uit mijn hoofd 1600 euro op. Als je die nu aanschaft. dan heb je die in een jaar of 7, 8. een beetje afhankelijk van je situatie terugverdiend. en ding gaat 15 jaar mee. Okay, maar, maar je kan niet aan ieder huishouden vragen. om dat resterende bedrag zo op te hoesten. Dat heeft niet iedereen liggen. Nee, dat is een heel belangrijk punt. Dus dat is iets anders wat we denk ik moeten doen. en wat trouwens gelukkig ook in het regeerakkoord staat. zorgen dat mensen zonder die investeringsdrempel. toch aan een warmtepomp of, of een woningisolatie kunnen komen. Dus voor zonnepanelen zie je nu al heel veel dat er lease-producten in de, in de markt zijn. Dus je kunt zonnepanelen leasen op je eigen dak. Dat soort producten waarbij je. Uh, uh, niet uh, 5.000 euro op tafel hoeft te leggen, uh, dat moeten we gaan ontwikkelen. Ik wil toch nog even terug, en iets eerder in dit gesprek even, hoe beschrijft u gewoon gevoelsmatig als je zo'n plan lanceert? Het is natuurlijk hartstikke spannend. Je komt daar aan zo'n tafel met Samson, we gaan dit doen, iedereen erbij in een club met allianties, bedrijven, en dan, dan gaat het naar buiten. En, en dan zit je te kijken, en dan bam, op sociale media, en een nieuw journaal. W wat is uw gevoel eigenlijk, als, als je daar nu op terugkijkt? Dat is het vrij recent, de afgelopen paar dagen. Maar... ja. ja. Nou, mijn gevoel was: de energietransitie komt hier heel erg dichtbij voor mensen. Het is niet meer een abstract ja. verhaal over 2050. Ja. Het komt nu echt letterlijk achter de en dan voordeur. En ik vraag nog één stapje erbij. Hoe heeft het gevoel dat die mensen dat beleefd hebben, maatschappelijk breed? Nou, de aandacht was veel groter ook dan wij hadden gedacht. En ik denk dat heel veel mensen dachten van: ja, dit is de richting waarop het moet gaan. En er zijn ook heel veel mensen die vragen hebben over het hoe dan. Ja. Dus ik, denk, ik heb het ervaren alsof de vraag gaat over het hoe en niet van: is dit wel de richting waar we met Nederland op moeten? Achterstbeeld dezelfde vraag. Hoe heeft u deze mediahozen? Deze maatschappelijke reactie uh, geduid. Nou ja, dat had ik in uh, december toen we die motie indienden, was er ook al heel veel uh, commotie over natuurlijk. En, en toen hebben we gezegd, dit is in ieder geval de richting... En bij het Klimaat- en Energieakkoord. Dan moeten er concrete afspraken worden gemaakt. En dan moet het vervolgens zo zijn... dat je als inwoner van een dorp of van een stad... in ieder geval van je gemeente... dat je kan vragen van, wat gebeurt er in mijn wijk? Heb je daar bijvoorbeeld een warmtenetwerk, hè, zoals ik in Den Haag heb... Of niet? Wat betekent dat voor mij? U luistert naar WNL Haagse Lobby. We hebben het over energie. En in het bijzonder de cv-ketel. En nog bijzonder de gas. Het gas wat niet meer gepompt wordt uit Groningen. Dat bespreken we direct na het nieuws en de reclame. In WNL Haagse Lobby. Zometeen. Tot zo.